liefde in de Heer Jezus Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uitgewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind bent zullen jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En ik vraag jullie, ze willen gaan staan. Ten eerste beleiden jullie dat onze kinderen... hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn... en daarom aan allerhande ellende zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. Toch in Christus geheiligd zijn... en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede... beleiden jullie dat de leer... die in het Oude en Nieuwe Testament... en in de artikelen van het christelijk geloof is vervat... en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... de ware en volkomen leer van de zaligheid is. In de derde plaats beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening... deze kinderen van wie je vader en moeder bent... bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen... en te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader en moeder... Van der Stegen Klaver. En wat is daarop het antwoord van vader en moeder? Zomerwursten. Ja. Vaders en moeders. Jullie hebben het gehoord. Joël, Wilmer zijn kinderen van het verbond. En ze zijn wat dat betreft rijker dan heel veel andere kinderen. Het verbond, dat is van Gods kant. En ik zou willen zeggen, houdt u vast, dat woord verbond... dat is een verband. God heeft een verband, een verbinding... met ons en onze kinderen. En hoewel Joël en Wilmer het niet weten... Ze waren ook onwetend van hun verdorven staat. Zijn ze door de Heeren in die verbinding gebracht. En nu hebben jullie zojuist beloofd dat je daar naar jullie vermogen onderwijs zult geven. Dus in de verbinding met God worden jullie nu aangesteld als leraar en lerares voor je kind. En ik hoop daar straks in de preek wat uitgebreider op in te gaan. En de Heere vraagt het, zul je doen om je kind te behouden? En één ding mag je zeker weten, dat als je in geloof dat doet wat God van je vraagt, dat Hij het zegenen zal. En zo bidden we Hem dat ze, deze beide jongens volledig kinderen van God mogen worden. Meente, wij willen nu de doop bedienen en ik vraag u straks, na de bediening van de doop aan het tweede kind, staan de ouders en kinderen te willen toezingen de bekende zegebeden uit psalm 134 en daarvan het derde vers. Wolter van der Stegen, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen Geestes. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Amen. Joël Zomer, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen geestes. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat we de waarachtige kennen. En we zijn in de waarachtige namelijk... In zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Amen, ja amen.